Thomas met het NOS journaal. De vereniging de Friese Elsteden vanavond waren de rayonhoofden voor het eerst in 15 jaar bijeen voor een verkennend overleg. Ze maken nog geen datum voor een eventuele tocht bekend. Het ijs moet over de hele route 15 centimeter dik zijn, maar dat wordt nog nergens gehaald.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 Er is nog weinig duidelijk over het lot van de zeven mensen die gisteravond na een aanrijding op de A35 bij Almelo in het water terechtkwamen. Om zeven uur botsten hun twee auto's door onbekende oorzaak tegen elkaar op een stuk weg, op een stuk waar de weg van drie rijstroken overgaat naar twee. De zeven inzittenden werden in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze door duikers van de brandweer uit hun auto's waren bevrijd. Getuigen hebben gezien dat er werd gereanimeerd. De A35 bij Almelo is gisteravond urenlang afgesloten geweest vanwege politieonderzoek. De Britse koningin Elisabeth is vandaag 60 jaar vorstin. In 1952 volgde ze haar vader, koningin George de, koning George de VI, op nadat hij was overleden aan longkanker. In een verklaring bedankt Elisabeth het Britse volk voor de prachtige ondersteuning en bemoediging de afgelopen 60 jaar. Ze zegt diep ontroerd te zijn door alle post die ze vanwege haar jubileum heeft gekregen. Ze viert het jubileum vandaag niet. De belangrijkste festiviteiten staan voor begin juni gepland. Dan is er onder meer een tocht van historische schepen over de rivier de Theems, onder aanvoering van de Queen zelf. Het weer wisselend bewolkt. In de loop van de nacht klaart het in het westen wat op. Minima tussen min 6 aan zee tot min 12 land inbaarts. Overdag geregeld zon. In de avond kan in het noorden en westen wat motsneeuw vallen. De maxima liggen tussen min 5 graden in het noordoosten en 0 in het zuidwesten.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 Ik vind jou niet zo bijzonder Bijzonder, maar mezelf des te leuk En interessant naast jou naast al, Ik ben jou grootste. de allergrootste Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, liefste, stoelste, liefste, beste, vrijste, slimste En de aller, allerleukste die ik ken Jij zo stabiel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 Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, heeft stoerste, liefste, beste, tijd slimste en Met de aller allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen, leuke mensen, mooie mensen, zwanke mensen, hippe mensen, slimme mensen, fijne mensen, mensen, mensen. mensen, mensen. mensen, mensen. Ik blijf de leukste, mooiste. En bedankt, daar zagen aan je time.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 Maar denk, ah, wat zij is hier om de wereld Zeg me wat je wil Sta er op de zin Zeg me wat je wil Sta er op de zin Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Holland of Parijs Ik leid misschien op Parijs